Maar niks ampersen met het NOS-journaal. In zee voor de kust van Scheveningen worden drie surfers vermist. Volgens de kustwacht zijn drie anderen door de KNRM uit het water gehaald. Twee van hen worden gereanimeerd. De derde zei volgens de kustwacht dat ze met z'n zessen waren. Naar de drie vermisten wordt gezocht met onder meer reddingsboot en helikopter. De zoekactie is extra lastig door de harde wind en de ruwe zee. Britten krijgen het advies om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer en in winkels. Volgens de Britse regering kan dat bijdragen aan vermindering van de verspreiding van het coronavirus. Het blijft bij een advies, er is geen verplichting. Vanaf woensdag wordt in Groot-Brittannië de eerste fase van de versoepeling van kracht. Premier Johnson zei gisteren al dat mensen weer meer naar buiten mogen. De scholen mogen pas in de tweede fase open. Die begint niet eerder dan 1 juni. In de voetbalcompetitie in Wit-Rusland, die in de coronacrisis gewoon doorging... zijn nu toch twee wedstrijden afgelast omdat spelers besmet zijn. Voetballers van FC Minsk en Lokomotief Gomel hadden verschijnselen die bij het coronavirus horen. Waarop de regering besloot om alle wedstrijden voor beide clubs uit te stellen. Wit-Rusland is het enige Europese land waar voetbal met publiek nog is toegestaan. Minister Dekker houdt grotendeels vast aan de nieuwe faillissementswet, ondanks kritiek uit de Tweede Kamer. De wet is bedoeld om faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen... door het voor schuldeisers aantrekkelijk te maken... akkoord te gaan met de reorganisatie van een bedrijf. De ChristenUnie, PvdA en SP zijn bang dat kleine schuldeisers... zoals leveranciers worden benadeeld ten opzichte van grote schuldeisers... zoals banken. Het weer. De komende uren neemt de wind af. De temperatuur daalt naar 6 graden aan zee en 1 graad in het binnenland. Lokaal kan het aan de grond vriezen. Morgen wisselen bewolkt en vooral in het noorden kans op een bui...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 Min of meer een kopie van uh, de opening van uur 2 uh, vorige week. De eerste thuismaak sessie van de auteur TVM. En dit is de tweede keer dat we een thuismaak sessie maken. Black Operator met Desolation Blues. Lekker een rok om uh, gewoon ook weer mee te beginnen. En we gaan weer gauw verder. Want uh, er staan ook nog uh, in dit uur een paar nieuwe singles uh, gepland. Les Set met Bulletproof is een single die we al vorige week hebben gedraaid. Maar je hoort hem nu opnieuw.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 In the state. They sunk him up, she was still in his head He's a lost cause, losing his trust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 Veline, dat is uh, Nederlandstalige elektro en het nummer dat heet natuurlijk alleen.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 Giet het alles zacht, het kan maar niks te hard, alles hapert, alles zwart. I've seen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 een voormalige deelnemer aan de Rob Acta wordt sterker nog, ze hebben hem gewonnen ooit, en dat was Nemesis. Het nummer dat heet Pornstar.